Personeel aan boord van de vluchten van Denver naar Detroit en Los Angeles naar New York had gemeld dat passagiers zich verdacht gedroegen. Zo bleven op de vlucht van Denver naar Detroit twee mensen wel heel erg lang op de wc. Daarop werd besloten de gevechtsvliegtuigen uit voorzorg de lucht in te sturen. In beide gevallen bleek het loos alarm. De beurs in Azië staan flink in de min door de zorgen over de Europese schuldencrisis. De Nikkei-index staat 2% lager, rond de 8.550 punten. Dat is het laagste niveau sinds de aardbeving en tsunami in Japan in maart. Ook andere beurs in Azië leiden verlies. Zo staat de beurs in Hongkong 3% lager. De beurs in Ollemier-China is dicht vanwege een nationale feestdag. In Texas is het aantal huizen dat is verwoest door hevige branden opgelopen tot ruim 1500. Verwacht wordt dat dit aantal de komende dagen nog verder zal oplopen. In de Amerikaanse staat worden nog 17 mensen vermist. De branden ontstonden vorige week door langdurige droogte en werden aangewakkerd door rukwinden van de tropische storm Lee. In heel Texas zijn meer dan 190 brandhaarden geteld. Een van de grootste branden was in de buurt van de Texaanse hoofdstad Austin. Daar werd een gebied van bijna 14.000 hectare in de as gelegd.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 And now tonight I'm uh -huh.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 6.9 C F I can't stop myself Let be.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 met Laat me dan maar gaan naar een onbestemd bestaan. Hoeeee. Weet je nog die zoen, onze eerste zoen? We kregen geen genoegen, bleven een on...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 Mijn iedere woord ieder Als je woord. mij aankijkt, Voel ik me bevrijd Van twijfel en onzekerheid en Dat ik van je hou Als ik voor je, sta, voor je sta Dan laat ik plaats. echt zien Dat ik voor je ga voor je Als je het niet voelt Dan is het nog MUZIEK okay. Got my soldiers capture me, hold the hostage to I hit a beat. I won't take these my feet.